Hey, daar dan zijn we weer in het nieuwe jaar. 1 januari 2018. En wat gaat de tijd toch weer supersnel. Het is ongelooflijk. Maar wat hebben we een leuk uiteinde gehad. Uh, ja, superleuk, superleuk. Uh, kinderen hier. Uh, het vriendje van mijn oudste dochter was erbij. Uh, we hebben... Uh, ja, gewoon... We hebben het gewoon echt hartstikke gezellig gehad. En wat wil je nog meer? Ik bedoel, uh, ik had een heel andere uiteinde... Uiteinde, hallo uiteinde voorgesteld want uh, ja weet je het liep allemaal niet zo lekker en uh, ik zit nu wel in de positieve flow maar ja er is toch een hoop gebeurd Je denkt ja ik zit er wel een beetje tegen op de hele feest daar tegen oude en uh, maar eigenlijk helemaal niet meer alles gaat nu zo positief en zo goed dat uh, ja ik, ik, ik. het nog steeds maar uh, leuk leuke leuke dagen gehad en uh, ja kan niks anders zeggen dan uh, positiviteit en wat wil nou uh, het geval? Uh, laatste uitzending uh, had ik het ruim over dat ik heel veel gevraagd heb. Heb je nou een relatie? Heb je geen relatie? Uh, nee, ik heb geen relatie op zich. Feit is wel dat er nu iemand mijn leven ingedonderd is. Echt uh, ingedonderd mag ik wel zeggen. Want het is echt met een grote klap in één keer uh, is het raak. En dat is zo vreemd. Van de week was er nog niks aan de hand en uh, ja weet je, ik had zoiets van ik red het prima met mijn kinderen en het gaat allemaal goed en ik ben lekker alleen en nou uh, weet je, geen problemen, geen gezeik, vrouwen, uh, hoeven mij allemaal niet meer en bla bla bla, je kent het wel. Ja, dat was ook zo. En uh, toen was zij daar in één keer. En dat zette toch wel mijn hele leven even helemaal op zijn kop. En hoe snel kan dat gaan in, uh, in een paar dagen tijd? Uh, ja... Heel heftig, ik bedoel uh, veel contact, appen de hele dag door, uh, zien elkaar, uh, ja het is even raar en het is even vreemd en het is een hele omschakeling maar uh, ja het is gewoon een vrouw die me gewoon op alle vlakken uh, op alle vlakken raakt en wat me gewoon uh, positief beïnvloedt en ik mag toch wel zeggen dat ze me gewoon echt op alle vlakken gewoon uh, matcht eigenlijk. Op alle vlakken zitten we gewoon echt op één lijn en dat heb ik nog zelden meegemaakt. Wel dat we veel raakvlakken hadden, maar dat we echt op... Nou, ik mag toch wel zeggen, op alle vlakken gewoon echt matchen. Nou, dat is gewoon echt bijzonder te noemen, mag ik wel zeggen. Dat heb ik nog maar één keer eerder meegemaakt. En uh, ja, god, dat heeft mijn hele leven in één keer op zijn kop gezet. Mijn opa zei altijd, van, heb je vlinders in je buik? Daar worden vanzelf maagzweren, zei hij dan altijd. En uh, dat hoop ik niet. Vlinders in mijn buik. Mm, als je het zo wil noemen, ja. Uh, het is gewoon een hartstikke leuke vrouw. En ik denk ook gewoon dat ze qua type gewoon perfect bij mij past. Uh, ja, we zijn gewoon hetzelfde. En dat is ook wel lekker. Ja, wat moet ik erover zeggen? Echt, ik, ik... Nou goed, je weet, jullie gaan er gewoon allemaal nog wel meer van horen en meer van zien. En eh... Uh... Dat komt ook allemaal wel goed. Maar weet je. Dat is gewoon weer een nieuwe positieve boost in alles. En uh, wat ik je vorige keer al zei. Uh, heel veel positieve dingen. Die volgen elkaar nu op in mijn leven. En. Dat lijkt geen einde aan te komen. Het is alleen maar. Het, elke dag weer. Er komt meer bij en meer bij en meer bij. En dat is gewoon zo bizar. Mijn hele leven zit gewoon in een stroomversnelling. En dat bevalt me prima. Ik heb het. Prima naar mijn zin zo en ik denk, uh, ja ze zeggen wel als je krijgt wat je verdient en ik, uh, nou ik ga dat nu, uh, ja ik ga het nu nog geloven ook eigenlijk, Ik bedoel, weet je, ja nogmaals ik heb in mijn leven echt niet alles goed gedaan en, uh, maar ik kan het voor mezelf wel zeggen dat ik, ja dat ik geen verkeerd persoon ben en dat ik altijd mijn stinken de best doe voor alles en iedereen. En dat werkt toch wel een beetje, een beetje zijn vruchten af nu merk ik en daar ben ik toch wel heel erg blij mee en uh, ja. Leuk, het is gewoon een lekker gevoel. Ik bedoel, ik heb mijn leven prima op orde verder. Alles loopt op rolletjes. Maar ja, dat er nou gewoon weer iemand is die, uh, die, die de eindjes uh, aan elkaar knoopt. En die me zoveel geeft. En ja, dat is toch wel heel erg fijn om, uh, om te hebben in je leven. En ik uh, had al niks te klagen. Maar ik, uh, nee, weet je? Uh, de uitdrukking, I'm walking on sunshine. Nou, op dit moment in dit weer mag ik wel zeggen dat ik behoorlijk uh, op de sunshine loop. En uh, ja lekker, ik, uh, ik heb het prima naar mijn zin en uh, ja nou binnenkort uh, een lekker bioscoopje pakken en alles en gezellige dingen doen en uh, ga ik er weer zien en ik spreek er sowieso nu ook elke dag weer en uh, het is gewoon, het is gewoon lekker. Ja ik kan er niks anders voor maken, uh, mijn 2018 begint in ieder geval heel erg goed, onverwacht, maar het begint gewoon heel erg goed en uh, ja. Nou ja, laat het maar het begin zijn van uh, vele, vele, vele positieve dingen die nog op de planning staan en uh, ja, dat gaan jullie allemaal horen en meekrijgen en uh, weet je, vrienden van mij, nou ja, weet je, check Facebook alles en je, je ziet het en je hoort het en ja, leuk. Ik vind het gewoon echt hartstikke leuk en ik ben er gewoon blij mee en uh, ja, nou, dit is dus gewoon mijn eerste uitzending van 2018 en het is een... Uh, God, ik lijk wel gewoon even verliefde puber of zo. Wat de fuck is dit, joh? Um, ja, nou, leuk. Ik um, ga even afsluiten. Ik bedoel, mijn kinderen zijn weg nu. En uh, ik ga er voor de rest nog een rustig avondje van maken. Ik uh, denk, ik ga nog even snel iets opnemen. Want het is toch allemaal wel een hele verandering in mijn leven op het moment. En uh, 2018 is begonnen. En ja, dit is gewoon even een korte uitzending. En de rest komt van de week allemaal wel weer. En uh, dan hoor ik jullie wel. En uh, nogmaals, wil je alles weten, uh, vraag het me of check mijn Facebook, er staat er alles op. En uh, wil je het zien, ik zou zeggen check mijn Facebook en ik zie jullie later.